Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Staatssecretaris Wekers van Financiën is opgestapt. Hij zal vandaag zijn ontslag aanbieden aan koning Willem-Alexander. Gisteravond kwam hij in het Kamerdebat over de fouten met toeslagen van de Belastingdienst steeds verder in de problemen. Zo bleek dat hij zelf brieven had ondertekend die tot gevolg hadden dat toeslagen te snel werden stopgezet. Toen bleek dat vrijwel de hele oppositie een motie van wantrouwen zou steunen... besloot Wekers de eer aan zichzelf te houden. Dat besluit leverde hem veel respect op... van zowel premier Rutte als van verschillende fractieleiders. Ze noemen het vertrek van Wekers verder pijnlijk en onvermijdelijk.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 Giertanks je elke twee uur water op een skilerbaan. Er zou nu anderhalve à twee centimeter ijs moeten liggen. Genoeg om vandaag al wat rondjes te kunnen schaatsen. Of de komende dagen een marathon gaat lukken is de vraag. Dit weekend wordt flinke dooi verwacht. Het weer veel bewolking, maar vooral in het midden van het land ook zonnige perioden. Het is vanmiddag min 1 graden in het noorden tot 5 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. Er is één rijstrook dicht op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Er staat twee kilometer file tussen Knoopert-Gorkum en hardingsveld giessendam Er brandt een boerderij langs de N208 assassenheim Sassenheim-Velzen. Tussen Haarlem en Zandpoort is de weg in beide richtingen dicht. En door een wisselstoring op het spoor rijden er tussen Amsterdam Centraal en amsterdam muinenpoort veel minder treinen. Daarom ook de trein naar Utrecht. De vertraging is een uur. Reacties op het opstappen van Frans Wekers als staatssecretaris van Financiën hoort u zo bij ons. Wekers hield de eer aan zichzelf en praat er onder meer over met VVD-fractievoorzitter Halbe Zeilster. En Shell kwam al met een winstwaarschuwing, en dus zijn we benieuwd naar de jaarcijfers. Die komen vanmorgen. Het LOS Radio 1-journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Het is donderdag 30 januari. Goedemorgen. Goedemorgen. Staatssecretaris Wekers van Financiën stapte op. Hij vond dat hij niet genoeg draagvlak meer had in de Kamer. Hij besloot dat tijdens het debat over de toeslagen. Tot een motie van wantrouwen kwam het niet. Wekers hield de eer aan zichzelf. De Belastingdienst is het financiële fundament van de overheid. Deze professionele dienst verdient een politieke leiding... een bestuurlijk politieke leiding met breed draagvlak in uw Kamer. En ik heb eh, dat draagvlak, dat brede draagvlak in deze Kamer... in het debat niet gevoeld. En daarom hebben we besloten, mevrouw de voorzitter... om morgen mijn ontslag aan te bieden aan de koning. Eerder ja, op de avond bleek al dat de oppositie geen genoegen nam... met de verdediging van Wekers over de fouten van de Belastingdienst. Eigenlijk, vorig jaar kregen tienduizenden mensen... opeens geen toeslagen meer. Volgens de oppositieleiders was aftreden dan ook onvermijdelijk. Meneer Slob, had hij geen andere keus? Moest u weg?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 cda fractieleider Sibon Buma hoorde als laatste. Wekers biedt vandaag zijn ontslag aan bij de koning. Premier Rutte respecteert het besluit van hem... en bedankt zijn partijgenoot voor zijn inzet de afgelopen jaren. Weinig mensen in Nederland doen het... maar wie in de winkel met een creditcard betaalt... bezorgt de winkelier extra kosten. En die kosten moeten omlaag, vindt de detailhandel. Een winkelier in Amsterdam noemt de regelgeving belachelijk. En dan betaalt iemand een uh, Colbert van 500 euro... Ja. met een creditcard... Nou, dan is hij meer dan welkom. En dan ben ik heel blij dat hij dat kopjaar gaat aanschaffen. Maar ik weet waar hij naartoe wil. Hij wil weten wat mij dat gaat kosten. Nou? nou dan ben ik toch gauw een, een eurootje of 15 kwijt aan kosten. En als die klant het pint? Dan ben ik maar een paar dubbeltjes kwijt. Creditcardmaatschappijen zijn in handen van banken. En die hebben er geen belang bij om de tarieven te verlagen. En dus moet de overheid maar ingrijpen. Zegt Detailhandel Nederland.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 Nederlandse gemeenten hebben de afgelopen jaren voor miljarden in bouwgrond geïnvesteerd. Het is onzeker of ze dat geld ooit terugverdienen. Het Financieel Dagblad heeft een lijst opgesteld met erop, pardon, per gemeente de waarde van de bouwgrond zoals die in de boeken staat. Nou, wij zijn gaan kijken in de jaarrekeningen van gemeenten welke gemeente heeft nou het meeste geld in grond geïnvesteerd. Uh, dat was eigenlijk tot nu toe niet bekend. En uh, daardoor hebben we een, eigenlijk een lijst kunnen opstellen van 50 gemeenten die uh, eigenlijk op, in zekere zin toch de meeste risico's lopen over. de lijst staat Almere met 477 miljoen euro aan bouwgrond. In Almere maken ze zich trouwens weinig zorgen, maar in Apeldoorn waar 200 miljoen euro is afgeboekt zijn de gevolgen al voelbaar, zegt de wethouder Olaf Prinsen. U heeft voor 200 miljoen euro verlies moeten nemen. Wat heeft dat voor consequenties? Aan de ene kant zie je dat wij tientallen miljoenen aan projecten hebben moeten schrappen. Aan de andere kant is de OZB omhoog gegaan. Maar ook in het gemeentehuis merken we het. Zo'n 200 FCE hebben wij minder van de nou ja, 1400 mensen die er werken, gaan zo'n 200 uh, moeten ander werk zoeken. Gemeenten horen hun investering terug te verdienen als de grond wordt verkocht voor huizenbouw. Sinds de huizen door de crisis in waarde dalen, is ook de grond minder waard geworden. Gillende fans van Justin Bieber stonden hem gisteravond op te wachten voor het politiebureau in Toronto, in Canada, samen met veel journalisten. De popster wordt verdacht van het aanvallen van een limousinechauffeur in december. Hij gaf zichzelf aan. Did you attack the Justin! Ja, waar gegil is, daar is Bieber. Vorige week werd hij in Florida opgepakt voor straatracen en rijden onder invloed. En veel Amerikanen willen nu dat de verblijfsvergunning van de Canadese Bieber wordt ingetrokken. Een online petitie heeft inmiddels 150.000 handtekeningen verzameld. En hey, Maino Remmers is vanochtend op Terschelling. Maino, met wat voor een boot ben jij daar naartoe gegaan? Nou, precies dezelfde boot als waar ik op mijn 16-jarige leeftijd... ook nog in de brugklas zat, hier naar Terschelling ging. Met doeksen natuurlijk. Totdat daar in 2008 de eigen veerdienst Terschelling bij kwam. Jawel, vrije concurrentie moest het goedkoper maken. Maar het werd alleen maar trambolant tot aan het Europese Hof toe. Vandaag doet het gerechtshof in Nederland weer een uitspraak. En dan hopen de eilanders eindelijk duidelijkheid te krijgen kijken we even in de kranten. Nou, de meeste kranten openen natuurlijk met het aftreden van Wekers. Volkskrant zegt: Wekers afgetreden na felle kritiek. Staatssecretaris verliest draagvlak in de Kamer bij debatten over problemen bij de belastingdienst. De Telegraaf heeft het heel groot op de voorpagina boven een zeer grote foto van Wekers zelf staat Wekers onderuit gestruikeld na gestuntel. Wekers treedt af na pijnlijk debat in Kamer, zegt het AD. Uh, Wekers is gisteren na een dramatisch verlopen debat opgestapt. De heeft nog iets anders op de voorpagina nieuws. Over de examens die liggen volgens de krant overal voor het grijpen. Nu kunnen scholen zelf bepalen hoe en waar toetsen bewaard worden... waardoor diefstal en fraude vaak kinderlijk eenvoudig te plegen zijn. Veiligheidsprotocollen op scholen is bittere, zijn bittere noodzaak. Trouw noemt het ook wel het aftreden van wekers. Het treedt af na debat toeslagen. Maar groter nieuws is volgens Trouw de reactie op de boycot... splijt. kabinet van Israël. Voor Israël dreigt nu een economisch isolement. Premier Netanjahu heeft vandaag een topbereid met ministers en dat de, re de reden voor dat verleg is onder andere het vertrek van de grote Nederlandse pensioenbelegger PGGM. Het ND Nederlands Dagblad heeft niet echt een nieuws op de voorpagina, maar wel indrukwekkende foto's. Het zijn satellietbeelden uit Syrië van de stad Hama. Dat zijn genomen in september en oktober. En die zien dat daar een wijk genadeloos is uh, gesloopt. Het Syrische regime heeft opzettelijk zeven wijken met duizenden woningen in die stad. En trouwens ook in Damascus verwoest om daarmee burgers te treffen. Dat staat in een rapport van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Wordt vandaag gepubliceerd. Je ziet op de ene foto uh, de wijken nog vol uh, met huizen staan. De foto daarnaast zie je dat alles is weg, gebombardeerd. Zou jij je kunnen voorstellen dat je je schoenen voortaan in een café koopt? Nee, nee. Dan koop ik over het algemeen iets anders. Metro wel, want uh, zij koppen horeca ook in café-schoenen verkopen. Koninklijke Horeca Nederland wil dat gemeentes de lokale wet en regelgeving gaan aanpassen. Zodat het voor eigenaren van restaurants of cafés mogelijk wordt om ook als winkel te kunnen fungeren. Volgens de branchevereniging is de consument daaraan toe, maar jij dus nog niet? Nee, drie bier en één paar schoenen. Ja. Maat 44, zoiets. Ja, moet denk het dan aan de bar? Ja. Samen met Kate Pearson in dit geval. Shiny happy people. Nou, hier zijn ze. Ja. Is marktwerking nou heilig of niet? Dat vraagt men zich af in de buurt van de Wadden eilanden Marno Remmers. Daar strijden ja, twee partijen om de veerdienst. Van Harlingen naar Terschelling. Onder andere jaar. daar kwam in 2008... Want altijd ging je al met doeksen, Dan kon je met die grote boot... Of met de sneldienst, de draagvleugelboot... Dan nou was je er in drie kwartier en anders doe je er ongeveer anderhalf uur over. Uh, en ja, zeker rondom Oerol natuurlijk. Het bekende festival is het hartstikke druk op het eiland. En toen kwam daar in 2008 de EVT bij. Jawel, de eigen veerdienst ter Schelling. En die dacht, ja, dat wordt vrije concurrentie. Dat heb je bij het busvervoer, dat heb je bij het spoor. En dan moet het goedkoper worden. Wel, wij zitten nu in het wakend oog... Sietse Schouwstra heeft de koffie al gezet en zag de boten komen. Scheelde het veel geld, Sietse? Het scheelt, uh, ik dacht, ongeveer 3 euro op een kaartje. Ja, voor kan een kant toeristenbelasting betaald, die moeten ze allebei voor doorberekenen. Ja, klopt helemaal. Ja. Dus 3 euro. Maar goed, ja, uh, het heeft wel een hoop heibel gebracht, geloof ik. En in ieder geval geen duidelijkheid. En onrust. Ja? ja want die boot is belangrijk voor jullie, het is de lifeline. Ja, wij moeten van de boten hebben en wij willen, het enige wat wij willen is gewoon duidelijkheid en een goede dienstregeling. Ook in de winter en ook en, als, er, uh, als er geen toeristen zijn? Vooral ook in de winter, ja. ja. Ook in verband met ziekenhuisbezoeken en familiebezoeken. Ik moet er niet aan denken, als we twee keer op een dag één boot hebben, laten we alsjeblieft de huidige veerdienstregeling qua boottijden houden. Ja. Ja. Daar kunnen we de mensen mee uit de voeten. Het werd er een heleboel rechtszaken onder andere, um, want uh, ja, ook de minister kwam erachter dat het misschien niet helemaal handig was om uh, concurrentie toe te, toe te laten. Want de minister vond eigenlijk hetzelfde als er maar een duidelijke veerdienst is die het altijd doet en als er ook maar reserveboten zijn. En uh, dus uh, ja, schrapte zij eigenlijk die vrije concurrentie weer en moest EVT per 1 februari aanstaande stoppen. Maar ze zijn al gestopt hè? Ze liggen op het ogenblik voor de kant in Harlingen, maar dat was gepland hoor, in alle eerlijkheid. gebeurt ja, ja. moet ook al wel één keer per jaar gebeuren. En dus kwamen wij gisteravond hier ook met Doeksen naartoe, uh, maar EVT stapte naar de rechtbank in Den Haag. Die gaf de minister gelijk waarop ze in hoge beroep zijn gegaan. Kortom, een heleboel gedoe. We hebben eventjes wat van dat gedoe op een rijtje gezet. Ik vecht maar een tijdje door. Voor het overtocht. Prima. Voor een habbekrats kun je op en neer. Of vijf euro. Ja, ja enkele wijs. Dat is natuurlijk heel raar. En dat moet ten koste van iets gaan. Uh... Ik denk dat de, dienst, de, de klantvriendelijkheid van Doeksen uh, met 100% is verbeterd sinds EVT er is. Mijn honden zijn nu gratis. Daar moest ik altijd bijna 20 euro voor betalen. Heen en weer. Op zich maakt het niet uit welke boten voor mij aan de kant ligt als ik maar kan varen. Ja, want dat is belangrijk hè? Dat is belangrijk, ja. ja, ja, ja. ja. Nou was de EVT een stuk goedkoper.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 En dit was geloof ik de toeter van Doekse... terwijl we aan het begin van deze bijdrage de toeter van EVT hoorden. Goed, uh, hoe het vanmiddag uitpakt, daar wacht het hele eiland op. We gaan straks onder andere spreken met uh, de wethouder hier op het eiland. En we spreken ook even bij de pier met de mensen die dadelijk de boot opgaan. Tot straks, Marno Remmers. Kwart over zes geweest. Een noodmaatregel, zo noemt het staatstukzicht op de mijnen de plannen van minister Kamp voor economische zaken, voor de gaswinning in Groningen. Productie gaat omlaag, maar lang niet sterk genoeg. Het gaswinningsplan van de Nederlandse aardoliemaatschappij... heeft onvoldoende aandacht voor de veiligheid... zegt de inspecteur-generaal Jan de Jong van dat Staatstoezicht op de mijnen. Ik vind dat ze moeten meer doen, ook aan de kant, om te voorkomen. En dat, dat gebeurt dus onvoldoende, of, of helemaal niet. Ja, wat zouden ze dan kunnen doen? Nou, dat, dat, uh, dat, wij blijven nog steeds bij wat we vorig jaar hebben geadviseerd... echt rustiger te produceren, minder te produceren gaat leiden tot minder bodemdaling. Minder bodemdaling leidt tot minder bevingen... en ook tot minder grote bevingen. Ja, nu wordt eigenlijk alleen in Loppersum... die productie drastisch teruggebracht met 80%. Is dat voldoende? Ja, voor, voor de mensen die daar wonen is dat het beste wat je kunt doen. Het is beter dan over het hele veld terug te gaan tot het uh, 40%. Wat, wat, uh, wat genoemd werd. Uh, voor de mensen daar is het beste wat we kunnen doen. Eigenlijk zegt u, vorig jaar hebben we geadviseerd... om de productie drastisch terug te brengen en zo snel mogelijk, dat gebeurde eigenlijk niet. Dat gebeurde, wat we toen hebben geadviseerd, is niet direct overgenomen. Overigens voor alle mogelijke andere redenen dan alleen de veiligheid... omdat die nu eenmaal ook een rol spelen. Uiteindelijk uh, uh, hebben die studies een en ander aan inzicht opgeleverd. Niet alleen maar onzekerheden, ook een aantal dingen die we wel weten. En op basis daarvan zeggen wij, nou doe het eerst naar nou maar zo in Loppersen... En neem je de tijd om een beter winningsplan te maken dan het we tot nu toe hebben? Dus dit plan is helemaal niet zaligmakend? Dit is absoluut niet zaligmakend, maar voor, het, voor op dit moment het beste dat we kunnen doen. Ja, want hoe zou u het plan nu willen betitelen? Een, uh, een noodplan. Wat er nu voorgesteld wordt is eigenlijk helemaal niet zoveel. Dat effect is eigenlijk heel lokaal. Het effect is uh, heel lokaal, maar dat wel daar waar het, het meeste toe doet. Want op andere plekken in Groningen zijn. Of geen aardbevingen of, of, of, uh, of hele lichte aardbevingen geweest. Dus we doen het wel op de juiste plek. Uh, maar nogmaals, het is een noodmaatregel. En er moet iets duurzamers uitkomen na deze drie jaar. Hoe nodig is het dat er iets gebeurt? Want wat zijn de risico's die mensen daar lopen? Het risico is uh, groot, dat heb ik gezegd. Het is vergelijkbaar hoog met een overstromingsrisico in Nederland, wat hoog is. Het is veel groter dan de risico's die de mensen rondom Schiphol lopen. Het is aanzienlijk groter dan het risico dat risico wat de mensen lopen... die wonen naast een raffinaderij of chemische fabriek. Dus in Pernis ben je veiliger dan in Groningen? In Pernis ben je veiliger dan op dit moment in Groningen, absoluut. Minder bij Loppersum produceren... De vermindering met 80% betekent dus meer elders. Is dat veilig? Zijn daar de consequenties van duidelijk? Nou, dat is wat ik gezegd heb. Als, als, als die... Loppers en winningslocaties ingesloten worden. En de andere locaties gaan gewoon door op het niveau zoals ze de afgelopen jaren gingen. Dan is het voor de eerstkomende drie, vier jaar niet een, geen probleem. Gaan, gaan die opgeschroefd worden? Dan denk ik dat we dat eerst van tevoren uitgerekend willen zien... door zowel de NAM als door controleberekening van TNO. Ja, want het risico is dat daar dan weer problemen gaan ontstaan? Precies. Al dus de inspecteur-generaal Jan de Jong van Staatstoezicht op de Mijnen. De Nederlandse aardoliemaatschappij verwacht dat de risico's zullen meevallen... zegt directeur Bart van de Leenput van de NAM. Wat dat precies betekent, zijn de meningen over verdeeld. Uh, dat moeten we door gaan rekenen en dat gaan we dus ook doen. Wat lopen we nu het risico dat er elders in Groningen... grotere problemen gaan ontstaan? Uh, we moeten kijken wat er precies gaat gebeuren. Ik verwacht dat dat meevalt, maar laten we eerst die studie afronden... en daar ook transparant over communiceren. De Nederlandse aard aardoliemaatschappij beslist niet over de hoeveelheid gas die opgepompt wordt. Dat besluit ze dus aan de politiek. Elke werkdag, s ochtends van 6 <laughs> tot 9. En smiddags van half 5 tot 6. Het NOS Radio 1 Journaal. You're not the type type of girl to remain with the guy with the guy too shy, too afraid to say he'll give his heart to you. Just saying. Grammar, fine by me. De Nederlandse short -track ploeg zet in Herenveen de laatste puntjes op de Ivo de Olympische Spelen. Anderhalve week geleden was er het veelbesproken EK met goud voor Jorien ten Moors en rood voor Shinky Knecht. ISU heeft overigens nog steeds niet bepaald welke straf hij krijgt voor zijn twee opgestoken middelvingers in Dresden. Zeker is wel dat de Spelen voor hem niet in gevaar komen. Verslaggever Edwin Cornelissen was erbij toen gisteren de voltallige ploeg zich nog een keer presenteerde aan de Nederlandse pers. We hebben, ik heb een indeling gemaakt op uh, basis van de bezoeken die van de schrijvende pers.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 En met wat sprongetjes dat je dan in ja, je arms vel uh, zwaait, allemaal dat soort kleine dingetjes voel je nog wel mee. Dus daar moet ik even wat meer mee oppassen, maar voor de rest uh, gaat het prima. Ja, ja. wie part En als van ouds is de belangstelling er natuurlijk ook voor de vrouw die het moet gaan doen op de lange baan en in het short track. De regerend Europees kampioen short track, Jorin Ter nou, Het is natuurlijk mooi voor je zelfvertrouwen dat je een goede wedstrijd hebt gereden. De voorlaatste wedstrijd, uh, of de laatste wedstrijd eigenlijk uh, voor, de, voor de spelen.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 Eigenlijk niet mijn gelange baan. Vrijdag was de eerste keer weer op de lange baan en morgen mag ik weer. Dus ik, ja, die lange baantraining moet ik optimaal benutten, want het zijn er weinig. En de short track trainingen, ja, dat is gewoon alles op scherp stellen en uh, ja, gewoon uh, ook genieten we blijven bij het schaatsen. Marathonschaatsers Ingmar Berga en Mariska Huisman... zijn op de Weizenzee Nederlands kampioen op natuurijs geworden. Allebei wonnen ze de sprint van een klein kopgroepje. Ingmar Berga, aan het begin van het seizoen nog geveld door een enkelbreuk... was verbaasd over zijn succes. Ja, het is uh, volgens mij nog nooit gebeurd dat je vanuit de eerste kopgroep weg blijft. En, uh, ik had op een gegeven moment nog een uh, lichtje last van mijn enkel in het begin. Dus uh, toch door het getril. Dus ik twijfelde wel een beetje wat ik moest doen, maar... Uh, als je helemaal in die koproep zit, is gewoon alles of niks. Mariska Huisman gold als favoriet voor de titel. Want zij was ook vorig jaar de beste op de Weissenzee. Ze had een goed uh, eind van de wedstrijd en daardoor won ze. In de finale kon ik me een beetje rustig houden. En, uh, ja, ik had wel een goede positie en de sprint werd best wel snel aangetrokken. Waardoor ik ook echt uh, ja, yeah. op gang getrokken werd eigenlijk. Dus uh, dat is heel mooi. De Franse schaatser Alexis Comtain kampt met een teveel aan schildklierhormoon in het bloed. De, deze aandoening veroorzaakt extreme vermoeidheid en kan hartklachten veroorzaken. Op advies van de doktoren heeft hij zich teruggetrokken voor de 1500 en 5000 meter op de winterspelen in Sochi. De schaatser uit de Nederlandse Bamploeg hoopt wel op tijd hersteld te zijn om op de 10 kilometer te starten en op de ploegenachtervolging. Dit seizoen reed content tijdens wereldbekerwedstrijden... in Astana naar het Zilver op de 10 kilometer... op gepaste afstand van Sven Kramer. Ahead Eagles moeten de rest van het seizoen doen zonder de doelman. Eloy Roem, huurling van Vitesse. Die eh, Rome, moet ik trouwens zeggen. Eloy, huurling van Vitesse is door de Arnhemse club opgeëist... omdat de tweede keeper geblesseerd is geraakt. Het huurcontract met de Eagles bevatte een clausule... op basis waarvan Roem zou kunnen worden teruggeroepen. Nieuws over jouw club, Marcel. Oh. Del Laschman Ach. verhuilt Pexwolle voor FC Twente. Oh, maar, maar wanneer is nog onduidelijk. Oh. Dus je kunt nog even van hem genieten. De verdediger bereikte met FC Twente een akkoord... over een driejarig contract dat komende zomer ingaat. Maar volgens Pek Zwolle is het ook mogelijk... dat de verdediger nog deze week vertrekt. Wat je. je daarop voor? Heb je het al. Laschman maakte dit seizoen indruk in het elftal van trainer Ron Jans... en heeft daarmee de aandacht getrokken van diverse clubs... in binnen- en buitenland. Het lot van de kleine vereniging. Tot zover de sport. Na half zeven hoort u... U veel meer over het aftreden van staatssecretaris Wekers. Dit is Radio 1. Goedemorgen Jan van der Putten. Goedemorgen. Ja, Wekers dus opgestapt. In het kaderdebat over de fouten met toeslagen van de Belastingdienst kwam Wekers steeds verder in problemen. En toen bleek dat vrijwel de hele oppositie een motie van wantrouwen zou steunen, besloot Wekers de eer aan zichzelf te houden.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 En Prem Radakishun heeft de nationale IQ-test van BNN gewonnen. In de categorie bekende Nederlanders had hij met een IQ van 116 de hoogste scoren. De BN'ers bleven traditioneel ver achter bij de studenten die gemiddeld 118 scoorden. En er waren twee uitschieters in die test, 137. Dan het weer nog in het noorden en zuiden van het land. Bewolking in het midden meer zond, wordt min 1 tot plus 4 graden bij een matige oostenwind. Morgen minder koud, overal bewolkt... en zaterdag komt er dan wat regen. En... Daar was het. En dan naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Jolanda van der Velden, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Ik denk het probleem gaat worden... de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Uh, tussen Gorkum en hardingsveld giessendam is de rechte rijschok dicht. Een vrachtwagen zit daar tegen een viaduct. Oh. Ja, uh, hoe lang dat allemaal gaat duren is niet bekend. Maar nu al vanaf de afrit Arkel... staat er 6 kilometer file. Verkeer uh, vanuit die omgeving richting Rotterdam... kan het beste omrijden vanaf knooppunt Gorkum... via de A27, de A59 en de A16... via Oosterhout. Voor de rest de gebruikelijke... Op de A7 hoorn richting Zaandam bij de Alvetweide Wormer 3 kilometer. Verder op de A8 bij Oostzaan ook nog eens 3 kilometer. En op de A15 richting Europort bij Spijkenissen 3 kilometer. En door een brand naast de N208, sassenheim velzen is die weg in beide richtingen dicht tussen Haarlem en Zandpoort. Ja, het was nog wel koud. Krabben zet ik hem één keer niet in de garage. Nog geen meldingen van gladheid? Nee, niks gehad. Het is redelijk droog gebleven, denk ik. Dat zal helpen. Ja, nou. Maar ja, die A15, normaal gesproken zou ik zeggen... op een donderdagochtend 115. Ik denk dat we nu 150 uitkomen. Houd ons op de hoogte. Jolanda van der Velde bij de ANWB. Een verslag van het debat tussen de Kamer en staatssecretaris Wekers... krijgt u zometeen. En Nieuw-Zeeland wil af van de Union Jack.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 U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Vijf minuten over half zeven, goedemorgen. Frans Wekers stapt op als staatssecretaris van Financiën. Hij hield gisteravond de eer aan zichzelf... toen bleek dat de Tweede Kamer geen vertrouwen meer in hem had. Duizenden mensen wachten al weken op toeslagen. Eerder overleefde die ten nauwe een motie van wantrouwen... na fraude met toeslagen door Bulgaren. Maar gisteravond was de maat vol. Ja goed, voorzitter, van procesverstoring 1... weet ik niet meer precies op welke dag...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 Niet gevoeld. En daarom hebben we besloten, mevrouw de voorzitter... om morgen mijn ontslag aan te bieden aan de koning. En toen was hij weg. Frans Wekers als staatssecretaris van Financiën. Later deze uitzending natuurlijk uitgebreid. Reacties daarop. We spreken met onze collega's in Den Haag... en ook met Halbe Zijlstra, de fractievoorzitter van de VVD... in de Tweede Kamer. Ondertussen maken we dan een klein uitstapje naar Nieuw-Zeeland, waar men verdeeld is over een ideetje van de premier John Key. Hij wil dat het land een andere vlag krijgt. I'd like to see a change. I think you'd have to say, here's the current New Zealand flag, is what we suggest, of yes nee. No. We gaan naar correspondent Robert Partier. Uh, Robert, um, eerst maar eens even de huidige vlag van Nieuw-Zeeland. Hoe ziet hij eruit? Oh Marcel, wat hoor ik nu? Heb je niet op zitten letten vroeger bij de aardrijkskunde Jawel, maar er zijn nog luisteraars die misschien nog niet helemaal wakker zijn. Nou, speciaal <laughs> voor hun dan. Het is een donkerblauwe vlag met in de linkerbovenhoek een Engelse vlag. Dat is die Union Jack, om aan te geven dat het land ooit een kolonie was natuurlijk van Engeland. En aan de rechterkant staan er nog vier rode sterren met een witte rand eromheen. En die sterren die stellen het Zuiderkruis voor. Dat is een sterrenconstellatie die je eigenlijk alleen op het zuidelijk halfrond kunt zien... En sinds, 2000, of, uh, sinds 1902 is dat de vlag van Nieuw-Zeeland. En die vinden ze niet mooi meer? Nou ja, de premier wil nu in ieder geval wel dat er een andere vlag komt. Want uh, blijkbaar vindt hij dat hij niet meer uh, voldoet. Hij heeft het plan eerder al wel eens gelanceerd hoor. Maar toen was er niet voldoende animo voor. Uh, hij probeert het nu waarschijnlijk gewoon nog een keertje. Uh, er zijn uh, nou 30 vlaggen ongeveer denk ik met zo'n Union Jack in de linkerbovenhoek. En die van Nieuw-Zeeland die valt uh, eigenlijk niet genoeg op. Hij wordt ook vaak verward met de Australische vlag... En dat lijkt voor ons misschien niet zo belangrijk. Maar uh, dat ligt toch gevoelig. We vinden het in Nederland waarschijnlijk ook niet leuk als de Nederlandse vlag wordt verward met die van Luxemburg. Nou, in Nieuw-Zeeland is dat echt niet anders. En uh, John Key die vindt dat het tijd wordt om nu iets te ontwerpen wat uh, de eigen kracht en het unieke karakter van Nieuw-Zeeland uitstraalt. Hm. En niet langer dat Engelse verleden benadrukt. Dus die Union Jack moet eraf? Ja, dat is wel het idee inderdaad. Hij heeft uh, een idee over hoe de nieuwe vlag eruit moet komen te zien. Dat is een zwarte vlag met daarop uh, de silver fern. Dat is de uh, zilveren boomvaren heet dat in het Nederlands. Uh, en dat is een uh, logo dat we eigenlijk al wel vrij goed kennen in Nederland omdat dat gebruikt wordt op het tenue van, uh, van het nationale rugbyteam, de All Blacks. Uh, de premier, die, uh, die, ja, het lijkt hem in ieder geval een mooie vlag. Hij is vast niet de enige uh, die daar iets over te zeggen heeft. Dus het zal nog wel een heel traject zijn uh, voordat er een voorstel ligt... Uh, maar in wezen is het een vrij simpele operatie. Als het uh, parlement instemt met die nieuwe vlag, nou, dan is daarmee de kous af. Dan heeft Nieuw-Zeeland ook een nieuwe vlag. Maar het is uiteraard een, een gevoelig traject. Uh, daarom wil de premier dat de bevolking zich erover uitspreekt. Hij wil dat de overheid nu eerst een ontwerp maakt. Uh, en dan kan de Nieuw-Zeelandse bevolking daar tijdens de verkiezingen... haar uh, licht over laten schijnen en zeggen dat ze of een nieuwe vlag willen... of toch liever die oude. Nieuwe vlag met de zilveren varen. Ik moet toch een beetje denken aan een wietblad. Ja, nou ja, ik moet ook eerlijk zeggen dat uh, hij um, um, gisteren al werd uh, geholpen door een aantal mensen die vonden dat uh, er ook wel andere ontwerpen waren die misschien meer recht deden aan het unieke karakter van Nieuw-Zeeland. Uh, er zijn natuurlijk mensen die de Maori-invloeden heel erg belangrijk vinden. Uh, er zijn ook een hele hoop mensen die maar niks vinden uh, dat de All Blacks al aan de haal zijn gegaan met de nationale vlag van, uh, van Nieuw-Zeeland. Maar ja, als je dan kijkt naar de steun voor zo'n nieuwe vlag... Ja, dan merk je dat uh, ja, de bevolking toch verdeeld is. Hoor. Er is natuurlijk nu een, een peiling gehouden. Nou, dat komt uit dat ongeveer 40% van de mensen zit te wachten op zijn nieuwe vlag. De premier zelf denkt eerder dat het 50-50 is. En hij grapte gisteren dat uh, tijdens het WK Rugby... dat gewonnen werd door Nieuw-Zeeland... Uh, er waarschijnlijk wel 60% steun was voor zijn nieuwe vlag. Maar ja, hoe het echt ligt, ja, dat is afwachten natuurlijk. Ja, had ook nog een uh, hobbit op kunnen zetten... Dat was geen serieuze ja, optie die geweest. Ja, had hij kunnen doen. Aan de andere kant vraag je je natuurlijk af of de premier geen belangrijkere zaken heeft om zich druk over te maken. Ja, tuurlijk wel. Kijk, dit jaar zijn er ook nog eens verkiezingen in Nieuw-Zeeland. En uh, de premier die moet zijn uiterste best doen om die te winnen, hoor. Uh, maar misschien is dat wel een van de redenen waarom hij uitgerekend nu met het plan op de proppen komt. Want uh, de afgelopen dagen waren zijn tegenstanders van de Labour-partij volop in het nieuws... met een plan om subsidies te gaan verstrekken aan uh, gezinnen met jonge kinderen. Nou, critici denken dat hij met dit verhaal is gekomen om de aandacht wat af te leiden. Hij was uh, onmiddellijk weer volop in het nieuws in ieder geval. Uh, want zo'n nieuwe vlag, ja, het is natuurlijk een serieuze zaak. Uh, de vlag gaat over, over historie. Er zijn mensen die daar trouw aan zweren. Er zijn mensen die, die sterven voor zo'n vlag. Ja, dus als Key werkelijk werk gaat maken van, uh, van een nieuwe vlag voor Nieuw-Zeeland... Nou ja, dan is het maar zeer de vraag of het uh, lukt om voor de nieuwe verkiezingen... of voordat de verkiezingen plaatsvinden ook daadwerkelijk met een ontwerp te komen. Robert Portier over de vlag van Nieuw-Zeeland... voorlopig nog met Union Jack en Zuiderkruis. VVD-Europarlementariër Hans van Balen is in Kiev in Oekraïne. We spreken hem straks over de gespannen situatie daar. En we vragen hem natuurlijk ook even naar het aftreden van partijgenoot Wekers. En Marino Remmers is op Ter Schelling en heeft het over de veerdienst. Ja, de veerdienst, net zo'n vaste prik als de Brandares. Elke vijf seconden een flits, vier stralen achter mij die over het eiland scheren. Stijgen ze trouwens op, want er vindt de renovatie plaats. De eerste auto's al op de pier en wij in het wakend oog. Het wachthuis, annex koffiehuis, annex plek voor filosofie... om na te denken, om te roddelen of om mooie toekomstplannen te schetsen. Toch? Zeker. Ja. Ik zit hier met, uh, met de wethouder die overigens dadelijk met de boot wel mee moet, wethouder Teun de Jong, dat is eigenlijk een heleboel gedoe geworden, het was de bedoeling dat naast Rederij Doekse met de veerboot de eigen veerdienst ter Schelling met concurrerende prijzen zou komen, het heeft een hoop gedoe op het eiland opgeleverd geloof ik. Ja, absoluut. Uh, het eiland is daardoor uh, ja, achterop geraakt. En dat is eigenlijk heel jammer. Achterop geraakt? Nou, hebben, uh, door uh, al die verwikkelingen uh, hebben wij uh, als eiland uh, niet kunnen nadenken... over hoe wij uh, de veerdienst op een goede manier wilden gaan inrichten. Ja. Het was de bedoeling dat het daardoor goedkoper zou worden. Want nu heb je een monopolie. Overal zie je marktwerking, bij bussen, bij treinen. Hè? Er zijn meerdere treinaanbieders. Vandaag in het nieuws dat ProRail en NS toch maar weer moeten fuseren... Zou we in een rapport hebben gestaan ergens. Uh, het is ook niet overal goed geluk die marktwerking? Nee, het gaat er dus om dat je met elkaar bedenkt van wat is belangrijk voor het eiland. En belangrijk voor het eiland is een regelmatige veerdienst betrouwbaar en voor een redelijk tarief. En vervolgens moet je erover nadenken op welke manier gaan we dat regelen. Nou, marktwerking, je geeft het zelf al aan, dat is te riskant, want dat garandeert niet dat er het veerdienst goed uitgeoefend wordt. Maar waarom? Niet als die eigen veerdiensterschelling toch met concurrerende prijzen meegaat? Of is het eiland toch te klein in de wintermaanden voor twee veerdiensten? Een uh, veerdienst, uh, openbaar vervoer, is niet geschikt voor marktwerking. Dat is overal aangetoond. Zelfs Margaret uh, Thatcher heeft dat ooit geprobeerd in de jaren zeventig. Zelfs zij moest erop terugkomen. Het is van belang dat een, uh, een veerdienst, openbaar vervoer... Met, uh, onder overheidscontrole staat. En dankzij die overheidscontrole worden de belangen van de gemeenschap gediend. Ja, want ik geloof dat de maximumprijs wordt bepaald door Rijkswaterstaat. En die eigen veerdienst schelling kan daar dan onder gaan zitten. Het scheelt een paar euro. We hebben het vanmorgen aan Sitsi gevraagd. Um, maar het is, eigenlijk heeft het een heleboel geruzie opgeleverd. Vandaag doet het hof uitspraak, want ze zijn naar de rechter gestapt. EVT vaart nu ook niet, hè? de, de veerboot ligt aan de wal. Jullie hopen dat er nu duidelijkheid komt. Ja, ik denk dat het belangrijk is voor het eiland dat er duidelijkheid komt. De eilanders zijn murf, van al het gedoe eromheen. Het heeft diep ingegrepen. Hè? Hoe ligt de verhouding een beetje? Want er zijn ook mensen die zeggen, nee, laat ze maar concurreren, dat scheelt mij in mijn portemonnee. Dat kan ik voorstellen, dat uh, mensen dat uh, bedenken dat dat uh, gunstig zou zijn. Maar wat echt uh, gunstig voor ons is, dat wij ook in de winter een betrouwbare veerdienst hebben. En dat kunnen we alleen regelen als de overheid zich daar uh, nadrukkelijk mee bemoeit. Dus we moeten die marktwerking vergeten, want of het dan gaat om een pak melk, een moertje, of we moeten de competitie halen voor het voetballen, of naar oma die in het verzorgingshuis zit aan de overkant. Die veerdienst is, is van wezenlijk belang, want het is namelijk echt de enige uh, uh, verbinding. Maar ze zijn ook nog naar het Europees Hof gestapt, hè? Dat klopt. De concessieverlening ligt nu nog onder de loep van Europa. En ja, we wachten met z'n allen die uitspraak af. En die kan gevolgen hebben ook voor de wijze waarop Nederland deze concessie moet gaan regelen. Ja. U moet, we lopen straks mee naar de pier, want u moet doeksen halen, hè? dadelijk half wachten, sneller. Ja, klopt. Ik moet uh, voor mijn werk naar de wal. Oké. Okay. Voor mijn werk naar de wal, precies. Ik loop straks mee naar de pier. Gaan we gelijk eens even vragen hoe de stemming is op de pier? Bij verkeersinformatie, Jolande van der Velde. Hoe gaat het? Op zich valt het wel mee, maar het probleem zit vooral vanochtend op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Tussen Afrit Arkon, en Hardingsveld-Giessendam 6 kilometer. Tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam is de rechte reis ook dicht. er zit een vrachtwagen tegen het viaduct. Gaat een tijdje duren. Er is in ieder geval een omleiding voor verkeer richting Rotterdam. Dat rijdt het beste om vanaf knooppunt Gorkum via Oosterhout over de A27, de A59 en de A16. Dit is het NOS Radio 1-journaal.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 We gaan naar Oekraïne. Daar blijven de twee partijen tegenover elkaar staan. Pro-Europese oppositie eist nog steeds het aftreden van president Janukovic. Ook al is gisteravond in het parlement die amnestiewet aangenomen. Maar goed, Janukovic blijft weigeren op te stappen. We hebben contact met Kiev met Europarlementariër Hans van Balen. Want die is daar op dit moment als lid van een delegatie van de Europese Unie. Meneer van Balen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe is bij u op het ogenblik de situatie? Nou ja... Die amnestiewet is eigenlijk door het parlement uh, ge, ja, gestuurd... zonder uh, instemming van de oppositie. Ja, dat is punten. En het probleem is eigenlijk... want we zijn er als delegatie ook heel lang bij geweest... leek het zo dat er een compromis kwam. Amnestie voor de mensen op het Maidanplein... en alle mensen die dus demonstreren. Uh, maar niet voor de oproerpolitie, Die met grof geweld heeft opgetreden. Er zijn veel doden gevallen, mensen gewonden... zijn mensen ontvoerd... En daar is lang over vergaderd en op een gegeven moment heeft de president Janukovic, de Partij van de Regio's zijn partij bijeengeroepen... en heeft gezegd, wij accepteren niet dat ook de oproerpolitie geen amnestie krijgt, dus we komen met een eigen wet en we negeren de oppositie. Nou, dat is natuurlijk een heel gevaarlijke move geweest. Uh, en we zijn daarna, tenminste ik ben zelf met een paar Oekraïners naar het Maidanplein gegaan... En daar was men zeer verontwaardigd, hè? Uh, want men wil vrijheid, men wil democratie. Uh, men hoopt dat uh, de Europese Unie hen kan steunen daarin. Hè? Er wordt enorm veel gevraagd, alsjeblieft help ons. Uh, en nu lijkt er een enorm probleem uh, ontstaan te zijn. Uh, Janukovic heeft in zijn eigen voet geschoten. Uh, en er moet alles aan gedaan worden om te voorkomen dat er nu grootschalig geweld komt. Met name dat de troepen dat Maidanplein uh, schoonmaken... ...om het maar zo te zeggen, ontruimen. Uh, maar het is een hele gevaarlijke situatie op dit moment. En die Oekraïners met wie u naar dat plein ging... ...van wie zijn zij aanhanger? Uh, dat zijn in feite de mensen uh, van uh, Yatsenouk, Katerinchuk, Klitschko... ...dus zeg maar de gematigde brede oppositie. En je hebt ook mensen zijde, Svoboda en nog... Rechts daarvan En je moet enorm uitkijken dat dadelijk niet de extreme krachten ook bij de oppositie winnen, omdat de gematigden niets voor elkaar krijgen. Dat blijkt nu te gaan gebeuren. En uiteindelijk moeten de gematigde oppositie en de gematigde mensen van de regering uh, tot uh, conclusies komen. Dat betekent proberen een nieuwe grondwet. Uh, dat betekent die amnestie, maar echte amnestie en niet voor politie. Um, en te proberen dus een, een nationale regering te creëren waar ook de oppositie in zit. Ja, meneer Van is is nou verstandig dat de Europarlementariërs zich daar laten zien. Eh, Poetin was, eh, Russische premier, eh, president Poetin was in Brussel. Zei van Europa gaat daar veel te ver. Ja, moet, u, moet u niet ik... voorzichtig doen? Je moet altijd verstandig zijn. Dus je zult van ons niet horen oproepen, uh, juist om geweld te gebruiken, tegendeel. Wij roepen op, ga om de tafel zitten. Uh, men kijkt naar ons, maar ook zelfs de regeringspartij, Die willen ook niet helemaal geïsoleerd staan. Dus als je verstandig bent, maar niet alleen uh, het Europese parlement is hier, maar ook uh, eurocommissaris commissaris Fule, uh, ook mevrouw Ashton, de hoofdvertegenwoordiger voor buitenlandse Zaken, wij proberen juist de problemen kleiner te maken in plaats van groter. U concentreert zich op deze kwestie in Kiev momenteel, maar ik neem aan dat u ook heeft vernomen dat staatssecretaris Wekers is opgestapt, uw partijgenoot. Nou, daar heb ik eigenlijk me uh, helemaal niet mee bezig gehouden. Ik heb dat wel gehoord. En wat dacht uh, u maar... toen? Ik vind dat heel vervelend voor hem. Ik ken hem goed, maar ik ga daar nu niet op in, want dat is nou echt een echte Nederlandse kwestie. Ik ben hier en ik moet me hier concentreren op mijn taak. Dank u wel. Hans van Balen vanuit Kiev in Oekraïne. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Ja, wij kijken daar wel naar. Wekers onderuit. Gestruikeld naar gestuntel is de kop. Grote letters op de voorpagina van de Telegraaf. Volgens de krant was het laatste debat van de staatssecretaris van Financiën een urenlange martelgang. Ook de Volkskrant bericht over het opstappen van Frans Wekers. Volgens de PvdA had VVD'er wekers alleen aan kunnen blijven als hij iedere week de Tweede Kamer zou informeren over de wijze waarop hij de problemen zou oplossen. In de Volkskrant staat dat deze suggestie voor de VVD als een verrassing kwam. En voor de liberalen het zijn was om de staatssecretaris op te geven. Er staat ook wel ander nieuws op de voorpagina's. Wat bedoeld als een bezuinigingsmaatregel. Maar dat is het uitzetten van de verlichting op de snelwegen niet, meldt het AD. Rijkswaterstaat is juist tonnen kwijt aan het handmatig inschakelen van verlichting bij wegwerkzaamheden. Veel automobilisten waren al niet blij met deze bezuinigingsmaatregels. Zij klagen over de onveiligheid op de onverlichte wegen. De uitzetten van de verlichting op snelwegen brengt per jaar zes op. Maar Rijkswaterstaat is per jaar 2 miljoen euro kwijt aan het aanzetten van de verlichting tijdens wegwerkzaamheden. Mantelzorgers in de regio Rotterdam krijgen voorrang bij het toekennen van sociale huurwoningen. Daar hebben de wethouders van 15 gemeenten besloten, meldt het Nederlands Dagblad. De gemeente hopen zo de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Doordat ouderen minder snel in een verzorgingshuis gaan wonen, zullen ze langer in gewone huizen blijven wonen. En daar hebben ze de hulp bij nodig van mantelzorgers. En schoenen die moet je ook kunnen kopen in een café of restaurant. Dat vindt de Koninklijke de horeca Nederland in het metro. Volgens de branchevereniging is de consument toe aan deze verbreding. En moeten de grenzen tussen winkels en de horeca vervagen. Ja, u hoorde het. Meneer Van Balen wilde er kort over zijn, maar wij niet. Wij gaan er nog even over door. U hoort na zeven alle hoofdrolspelers rond het vertrek van staatssecretaris Wekers en de analyse van politiek verslaggever Joost Vullings.